Gare du Nord, vous êtes arrivé à la Gare du Nord, eindpunt van deze trein, tout le monde descend. In het jaar dat bij Edouard Manet syphilis werd geconstateerd, schrijft Conrad Busken zijn boek Parijs en omstreken, 1878. Het een heeft weinig met het ander te maken, niets eigenlijk. behalve dat ze in dezelfde stad wonen in hetzelfde tijdperk en toch in twee werelden. Conrad Busquenhuet is, voor zover ik weet, de enige Nederlandse schrijver... die een herdenkingsplaat heeft op de gevel van zijn voormalige Parijse woning. Vlakbij de Esplanade des Invalides. Een jaar eerder was de spoorlijn van Amsterdam naar Parijs voltooid. Daarvoor moest je nog per boot van Rotterdam naar Moerdijk. Net zoals Napoleon III neemt Busquenhuet van het Gare du Nord de trein naar Compiègne. En hij schrijft... Bekoerlijk aan de Waze gelegen... Geeft Compiègne terstond een getrouw en innemend denkbeeld van het landschap om Parijs? De spoorwegen hebben Frankrijks hoofdstad en een nieuwe omgeving geschapen, vele malen uitgebreider dan de vroegere. Elke plaats die in een paar uur stomens uit het middelpunt bereikt kan worden, maakt tegenwoordig deel van den omtrek uit. De verandering is echter minder groot dan men wanen zou. Eerst wanneer men de plaatsen zelf binnentreedt, bemerkt men een goed eind van Parijs verwijderd te zijn. Aan de table dood van Hotel de la Cloche in Compiègne... zit men aan met een volledig provinciale wereld. Het zou vandaag geschreven kunnen zijn. Wat hij over die paar uur stomens schrijft... is precies wat de impressionistische schilders zo gelukkig maakten. De trein was een uitkomst. Het vervoermiddel naar de vrije natuur die ze wilden schilderen. Sur le motif. wet die in zijn boek het hele Franse kunstleven doorneemt... rept met geen woord over de impressionisten. Dus ook niet over Manet. Zij, de impressionisten, hebben dan al drie achterinvolgende jaren... onder die geuzenaam geëxposeerd, veel opwinding veroorzaakt, schandaal... heel Parijs dat de hoop liep. Een jaar eerder heeft Claude Monet zijn prachtige serie van Gare saint Lazare afgeleverd. Veel stoom, zola eens te meer in lyrische vervoering. Buskenhuwet negeert op één toespeling na... Met ongetwijfeld het schandaal van Manesse déjeuner sur l'herbe in gedachten, u weet wel, die jonge demi-moderne in haar vleeslijke blootje aan de picknick, met enkele strikt geklede heren die er niet vies van zijn, schreef hij over de nieuwe Fransen die zich zeer onderscheiden in het vak van het hogere naakt. Over die proeven van wankunst zwijgen wij echter, wetend dat tussen het verhevene en het platte dikwijls maar één schrede ligt. Hier sprak de Hollandse dominee.